Uh, we gaan luisteren naar uh, Bonnie M. met Sunny. En uh, nou, waarom nou Bonnie M? Dat komt omdat uh, Bobby Farrell, die uh, man, die uh, Negoïde man die uh, meezong met Bonnie M, die is net overleden. En uh, Sunny, dat was hun eerste grote hit.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 Without you guiding me Can I love myself enough to carry on Knowing you're not there to say I feel you are able to show me.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 Bedoel, ik heb eentje je die je zegt: van nee, hey, dat, dat kan je gewoon dat niet meer uh, nou, ja, ja. Rob zegt net van: Ik zal het even vertalen, want zijn microfoon heeft hij moeten inleveren. Uh, hij zegt: Australië, dat, uh, dat is natuurlijk een enorme natuurramp nu gaande in Noordoosten, uh, een gebied even groot als uh, Frankrijk en Duitsland samen, ja. wat helemaal ondergelopen is. En hij zijn ook uh, vele doden bijgevallen. Mm -hmm. Dus het is inderdaad, maar goed. Uh, ja, is dat 2011 of 2010? Ja.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 uh, dieper te gaan kijken naar wat ze vinden over bepaalde onderwerpen, natuurlijk ja, gericht op spiritualiteit en ontwikkeling. Uh, meditatie gaan we elke keer doen. Uh, ik neem mijn, uh, mijn kwaliteiten van mijn mediumschap mee de cursus in, natuurlijk. En uh, ik wil daarmee ook positieve feedback geven, zodat de mensen ook hun eigen ja, minder goed ontwikkelde kanten uh, ja, belicht krijgen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 Short, to play silly games, I promised myself I won't do. They make such mistakes They're much too eager to give their love